Het waterpeil in de Dinkel in Twente is weer aan het zakken. Het riviertje was overstroomd, waardoor in de plaats losser kelders en straten blank kwamen te staan. De politie wil dat de zandzakken blijven liggen, omdat er morgen opnieuw veel regen kan vallen. Ook Nede, op de grens van Twente en de Achterhoek, kampt met hoog water door overstroming van de Buurse Beek. Demissionair de premier Balkenende gaat van morgen tot en met dinsdag naar de Antillen en Aruba. Het bezoek heeft te maken met de nieuwe staatkundige structuur die op 10 oktober ingaat. De Nederlandse Antillen houden dan op te bestaan, want Curaçao en Sint Maarten worden dan landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan door als bijzondere Nederlandse gemeenten. In Washington zijn tienduizenden conservatieve demonstranten op de been om te betogen tegen de regering Obama. De betoging is georganiseerd door Glenn Beck, een tv- en radiopresentator van het rechtse Fox News. Omdat Beck de menigte toespraak vanaf de plek waar Martin Luther King 47 jaar geleden zijn beroemde I Have a Dream toespraak hield, spreken zwarte leiders van een provocatie. Volgens hen druist de boodschap van Beck in tegen alles waar King voor stond. In de eredivisie zijn drie wedstrijden gespeeld. NAC VVV 2-0, NEC Herenveen werd 2-2 en Roda Heracles werd 4-2. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Morgen overdag veel regen en wind en hooguit 17 graden. Maandag nog buien, daarna droger. Dit was het op. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 Zaterdagavond bijzonder goedenavond, welkom en leuk dat je erbij bent. We zijn beland in een nieuwe aflevering van ZFM's Nightwalk. En dat betekent natuurlijk een wandeling over het strand door de duim. Het centrum van Zandvoort, zoals je gewend bent, showbiz nieuws, de Party Update, Nightwalk 10 en straks in het tweede gedeelte, ik je straks allemaal vertellen, een DJ, maar niet DJ Mousen, want die is, die is vorige week vertrokken naar Ibiza, om een beetje inspiratie op te doen voor dit programma. Waarschijnlijk uh, Toka Disco. Ik weet niet of hij nog tijd had om langs te komen. En anders. Uh, we hebben we wat anders voor je bed ook. Zie je bij hem zelf het beste van dance en RB in de mix als opening. Ricky L., Bjutrin. Mick, Mac met Born Again. En ook onderweg de laatste verscheenheid van de de party Squad, samen met IJ Alveren, met Lucky Star. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk Dance for the Ven. I was born in a system that doesn't about you, know me, nor the line. Of I do Because the you, and you I was born in a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 Het van Zon, zee, Zandvoort en Zitz. Ik heb zin in, ik ga Nergens meer bezig baby Vandaag is de dag Ik heb een zin in Nu ga ik crazy Nergens meer bezig baby Vandaag zie me shinen Als een motherfucking topper Gordon is er niks bij Ik vreet hem als een Ben doezo van de bier en drank Rauwe papi, Geen sixpack op mijn buik Maar wat eentje van de appie Hang met G-Mass En ik vang een sms Ze geeft mij een glas Maar ik pak goed ik ben sexy. Ik heb een body van een god. Dus doe jij mijn lekker bot. Ik heb een body voor mijn bot. Drink een glas zelf of een spa geel. Een glasje antidepressief van jongen, ja wel. Zit bij een replay, café, een potje lekker te gaan Ik rol een joco, ja toch echt een bad man. Nu ga ik crazy, leks me bezig, baby. Vandaag is de dag, ik heb een zin in, nu ga ik crazy, leks me bezig, baby. Vandaag is de dag, ik ben een partyboy, boy. Ik ben een party. Boy, boy. Ik ben geen party boy. Ik ben een party. Boy, boy. Wah, ik ben zo in laat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 bezig, baby, vandaag is de dag. Ik heb een zin in. Nu ga ik crazy, leggen me bezig, baby. Vandaag is de dag. Lowlands zin in, sin in, lowlands. Lowlands zin in, zin in, lowlands. Lowlands zin in, zin in, lowlands. Lowlands zin in, Sin in, lowlands. Het is super warm, warm. het is super heet, heet. Word wakker naast, maar weet niet eens meer hoe ik heet Ik zeg ik blaas beats, beats. en alcohol testen ja. Ben overgroet en hallo waar iedereen me pesten Ik ben oeberloos jij bent uber sexy. De kans dat dit zonder rap gelukt was, één op echt niet Maar ik fuck met je, want jij bent uberspank. Of Mijn voeten steken naar de tent, want ik ben Uberlang. En ik heb stinkvoeten, met een beetje k Zaterdagavond de Nightwalk op 4W Zandvoort met het beste van dance en natuurlijk RP op de radio. Fantastische muziek, we de muziek van de Apple Sense Future Seth met crazy Zinny. En de volgende plaat is een nieuwe plaat, staat in de tipparade genoteerd, dus waarschijnlijk ik uh, deze week in de top weer te gaan belanden. Het is uh, Mohombi met Bambi Ride. En zometeen gaan we eens even kijken of we nog een paar leuke nieuwe hebben uit de reden.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 Als je moeder van de bruid de keuze van je dochter goedkeurt, maar je kunt ook overdrijven. De moeder van Katy Perry is wel erg intiem met aanschaande schoonzoon Russell Brand.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 Je kunt Paris Hilton heten. Zoveel als je wilt. Zelf dan moet je keurig aan je afspraken houden en nakomen. En volgens het bedrijf in Herxtensions heeft Paris dat niet gedaan. Wat contractbreuk betekent, dan mag je op de hakken gewoon voor een rechter komen. Volgens de website TMZ.com heeft Paris 3,5 miljoen gekregen om haar stukjes te promoten.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 Deed zonder haar aanwezigheid. Zo liet openbaar aanklager Jane Robinson weten aan de Papel People Magazine. Dat is meerdere malen voorgekomen. Rebels vervangster is uh, een uh, Elden Fox. En deze rechter heeft al de nodige ervaring met beroemdheden in de beklagenbank. Fox heeft onder meer Wayona Ryder veroordeeld voor winkeldiefstal en bestraft Cardi Law voor drugs.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 De TV-zender is er nog niet over uit dus hoe ze het vertrek van lopers willen ontvangen. Maar uh, gaan we binnenkort zeker hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk aan je vertellen. CFM Zandvoort, het beste van dance en RB in de mix op de radio. We gaan door met muziek van uh, DJ Orisca. Tezamen met Ocean Drive, met Some People. En dat staat dan weer op de mensen waar we het net hebben over gehad. CFM Zandvoort, de Nightwalk. We zijn bij tot aan 1 uur. But something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 Brengen we het gewoon uit als de Underdog Project met Summer Jam 2010. Nou, dit is in ieder geval niet de officiële 2010 versie, maar hij lijkt er wel een beetje op. Het is de, de Ashley M. Club mix. We Worden de Underdog Project met Summer Jam. En in de hitlijsten binnenkorten Zou je dan de 2010 versie horen. En daar zitten een paar extra deuntjes bij. Maar het, eh, het lijkt een beetje op het wat ik hier zojuist heb. Ik hoor niet, niet zoveel verschillen.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 Om even te controleren wat nou precies uh, de DJ's zijn. Het is me eigenlijk helemaal ontschoten. Ja, druk, druk, druk. Ik krijg zojuist juist uh, een uh, berichtje binnen. Ik weet niet of de mensen voor mijn 2, 3 september. Ik doe het even uit mijn hoofd. Ik heb die flyer over in de vuilnisbak gezogen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 Vandaag dus mijn name is Afrojack en City Samson. En ik vul aan toe. Reggie Bergovits en Dennis Volpa en Sin City's Jazz. En uh, ja, zou je denken want hij noemt dat het nooit een grote feestjes op. Nee, dat klopt. Dan spelen hebben we vorige week uh, aangekondigd dat, uh, dat het net afgelopen was. Nou, voor de mensen van Loveland, 2010 het festival, kan ik ook vertellen. Maar Perry Rodriguez, Marnix, Michel de Hey. Sonny James, Ron Carroll uit de US, Roog. Eric Morello, Feder Grand. Nou, ik kan er nog wel honderd op noemen. Gregor Salto, Funkerman, Eric E. Alle toppers uit Nederland en Per weggie Die waren van de partij. Maar het feest is, ja, pak een beetje een half uur geleden afgelopen. Dus het heeft weinig nut om te vertellen over het grote feestjes. Want, ja, die waren vandaag. En natuurlijk hadden we vandaag ook uh, Gasper Pleasure 2010. Maar ja,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 met een heleboel DJ's. Gas, Liberetta, Jean, Joja Vita, José, Cozy, Mem, Michael Saints, Miss G, Miss Melody, Quinten, Rennie Katana, Cremoa, Cremona, Ruben Fatiles en Tom Harding. En de MC is Da Silva, G en Jax. Tot morgenmiddag op het strand van Bloemendaal. Beach Club Vroeger, je bent welkom vanaf 1 uur. Ook morgenmiddag vanaf 3 uur ben je welkom in Bloomingdale, America del Sur. En dat is met DJ Sanori James, Ryan Marciano, Ricky Rivaro, Jethro, Jethro Alcotta on Percussion, Jazz van D, Firebeats, cuts en host bij MC Roga. Dat is morgenmiddag vanaf 3 uur Bloomingdale.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 Ik ken niet, maar het lijkt wel een, een vrouwelijke duizend.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 NW Nightwalk. The on-air dance show. Did dance for FM Op ZFM.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 staat u op CFM Zandvoort. En natuurlijk een Dance voor de Fan. CFM's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op CCFM. Like cash and they all just stare. Models, models, better no share. Bar life 'cause that's the business. All eyes is so eclipsed. Don't so not so much attention. Scream out I'm in the building net. They they're watching. I know this. I'm rocking. I'm rolling. I'm holding. I know it. You know it. You know I know how to make them stop and as I. Let mm -hmm.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 Er nummer 2, S H M, oftewel Swedish House Mafia met What? What's your name? En deze week opeens, nog steeds opeen, vorige week, die week daarvoor. En die week daarvoor. En die week daarvoor. Yolanda Be Cool, drink D-Cup, met We No Speak Americano. En die plaat ga je nu horen hier op CFM Zandvoort. Natuurlijk op Desk voor de Vam. Yolanda Be Cool, drink D-Cup, met We No Speak Americano. Nightwalk 10 is I number 1. Oma da potta, bigita, va bene. Si tu la parla, mi Americano. Quando za falla mora sotto luna. Oma da kabi die I love you.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 Americano en zo komt ook het eindelijk het eerste gedeelte van de Nijvlak. Zometeen vanaf 12 uur niemand minder dan, nee, niet President DJ Mousel. Maar toka Disco had het vorige week heel erg druk. Dus het was allemaal vlug, vlug, terug, stress, stress, stress. Nou, vanavond is je nog één keer voor het laatst hier op CFM Zandvoort. Een uur lang toka Disco live hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Ik ze zeggen, tot aan de andere kant van 12 uur.